Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor schoenenketens Menfield, Dolcis, ProSport en Invito is het faillissement aangevraagd. Waarschijnlijk spreekt de rechter in de loop van de middag het faillissement uit. Voor schoenenketens Capino is uitstel van betaling aangevraagd. Klanten van de winkels zullen er weinig van merken. De winkels blijven voorlopig open en achter de schermen wordt gewerkt aan een doorstart. Het is al de hele ochtend spekglad in Groningen, Friesland en Drenthe. Het KNMI kondigde rond 6 uur vanochtend een weeralarm voor die provincies af. Volgens Rijkswaterstaat houden veel mensen zich aan de oproep om niet de weg op te gaan. Desondanks zijn er wel ongelukken met auto's en vrachtwagens gebeurd. Er was vooral blikschade. Vanwege de gladheid rijden er nauwelijks treinen en bussen in het noorden. Veel scholen zijn in de ochtend of de hele dag gesloten. Het ziekenhuis in Winschoten en Delfzeil zegt tot 12 uur alle afspraken af en ook afgesproken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 Het was opnieuw een onrustige beursdag in China... ondanks maatregelen van de Chinese Centrale Bank en de beurstoezichthouder. Gisteren kelderden de koersen en ook vandaag stonden de beursen op verlies... al was de daling vandaag minder fors. De beurs van Shanghai schommelde de hele dag... en sloot rond de slotkoers van gisteren. De beurstoezichthouder kwam met nieuwe maatregelen. Beleggers mogen niet in één keer grote partijen aandelen verkopen. En de Chinese Centrale Bank pompte ruim 18 miljard euro in de economie. Het weer nog in het Noordoosten. Eerst nog ijzel, De neerslag trekt weg en vervolgens is het op veel plaatsen droog. En het blijft vandaag wel bewolkt. Het wordt min 2 in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. 2 kilometer, 3 kilometer op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht.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 Zo werd het alweer uh, even na tien uur als je op de dinsdagmorgen luistert. <laughs> Ja, tien uur en even naar vier uur voor vandaag. Dus de zondagmiddag van CFM. Zandvoort op zondag, de single van Fans Joy en de Riptides. Nou, het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier uiteraard. Ik bedoel, het is midden in de winter. Dat zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt. Maar goed, uh, hebben we dan natuurlijk Pit Report. Want er is natuurlijk altijd nieuws vanaf het gebeuren. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Bram. En het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ja, wat kunnen we anders doen? De nieuwjaarswens van ZFM voor alle luisteraars en kijkers. Dus onze nieuwjaarswens in gedichtvorm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 even heel stiekem dat ik met je danste. Jawel. Jongen, ik heb stiekem met je gedanst. De single van Toontje Lager. Elf minuten, half 4 uur. Ja, zo dadelijk, wat gaan we dan doen? Pitch Reports. Pitch Reports, die krijg je na deze. Een klassieker uit de jaren 70. Hier is Delegation en Where is the Love? Het is tijd voor Pips Report. CFM, Race Radio, Pips Report. Report. Ja, want uh, Albert Young... ...ondanks uh, dat de Formule 1 op dit moment uh, in de winter uh, slaap zit, zeg maar... Ja. ...is er toch uh, genoeg te melden, neem ik aan. Klopt. En uh, Er is veel meer te melden dan ik te melden heb. Maar uh, goed, uh, het, zijn toch altijd, uh, het is een continu lopend proces. En dan gaat dit weer, dan dat stoeltje naar die en dat stoeltje naar die. Daarover geen nieuws, maar wel... Renault koop Lotus af. De overname van het leidende Lotus door Renault is rond. Daarmee is de Franse autofabrikant terug in de Formule 1. Renault was in het verleden al bijna 40 jaar actief in de koningsklasse van de autosport en won 12 keer de titel voor constructeurs. Het team van de Franse autofabriek deed mee aan meer dan 600 races, won er 168 en behaalde 11 individuele wereldtitels. Het bedrijf leverde dit seizoen de motoren, zoals u wellicht allemaal weet... aan Red Bull en Toro Rosso, waar Max Verstappen rijdt. De leverancier kwam al vroeg in het seizoen onder vuur te liggen... van zowel Red Bull als het opleidingsteam Toro Rosso... vanwege de ondermaatse prestaties van de motoren. De onvrede leidde zelfs tot een voortijdig beëindigen van het contract. Toch zal Red Bull volgend jaar weer met een Renault-motor rijden. Al verandert de naam van de krachtbron... wel dankzij het partnership van het Zwitserse horlogemerk Taak Hoyer. In februari wordt het nieuwe team gepresenteerd in Parijs. En alle uh, ja, onrust of rond Raikkonen wordt door Ferrari-baas uh, weggehoond. Want Ferrari blijft geloven in Kimi Raikkonen. In 2016 ziet de Formule 1 een herrazen Kimi Raikkonen... die een geweldig seizoen gaat racen, zo voorspelt men bij Ferrari. We gaan een andere team zien dan de afgelopen seizoen. Eén die meer dan ooit is toegewijd aan ons team. Aldus Sergio Marcioni, de grote baas van het Italiaanse sportwagenfabrikant... deed zijn voorspelling tegen de gezaghebbende autosport.com. Ik ben blij dat hij in ons team zit en blijft. De Finse autocoureur maakte een flats seizoen door... met slechts drie keer een plek op het podium... en de vierde plaats in de eindstand van het WK. De wereldkampioen van 2007 verbleekte bij zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel... En die dertien keer op, er, uh, op het podium stond en drie Grand Prix won. Maar ik heb Kimi uh, in het tweede deel van het seizoen zien veranderen. Het leek of ik naar een film zat te kijken, al dus de baas van Ferrari. Belangrijk is dat hij in zijn privéleven privé alles op orde heeft. Getrouwd is en een trotse vader is van een zoon. Dat is goed en dat maken we het komende seizoen een herboren rijkonen mee. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Dat was het Formule 1-nieuws bij CFM. We gaan weer een lekkere muziek draaien. Hier is Sarah Larson. En dat was er nog een keer, die geweldige heer van Adam Lambert. hoort dat de Ghost Town. Jawel, nou we blijven even bij de autosport van de Formule 1. Gaan we gewoon even naar de Dakar Rally toe. Ja, want die is gisteren van start gegaan... en ja, werd gelijk ontsierd door een ernstig ongeluk. De Dakar Rally is gisteren opgeschrikt... door een ongeluk van de Chinese rijders Gu Meiling en Yang Min... die tijdens de drukbezochte proloog met hun mini van de weg raakten... en daarbij vier toeschouwers verwonden... De organisatie zette meteen vier helikopters in... drie doktorenwagens en acht lokale ambulances in... om de gewonden naar een lokaal ziekenhuis te brengen. De ernst van de verwondingen zijn nog niet bekend... ook de toedracht van het ongeluk wordt nader onderzocht. De proef werd meteen geneutraliseerd... waarna de overige deelnemers via een andere omlegging... naar het bivak in Rosario werden gedirigeerd. De Nederlandse autocoureur Bernd van Ten Brink had de snelste tijd laten noteren op het parcours over 11 kilometer rond Buenos Aires. Hij legde met zijn Belgische navigator Tom Cousson het parcours van 11 kilometer als snelste af 6.08. Voor de auto's hadden de motoren wel de proloog afgelegd en de Spanjaard Juan Bareda werd op zijn Honda de snelste. En de Dakar Rally flirt wel weer met Afrika, want daar is de rally ooit begonnen. De organisatoren van de Dakar Rally denken aan een terugkeer naar Afrika. In Zuid-Afrika, Angola, Angola en Namibië liggen mooie terreinen voor onze wedstrijd... al dus directeur Entienne Lavigne. in Buenos Aires... waar de beroemde race gisteren van start ging. We hebben laatst ook in La Launda, de hoofdstad van Angola, gesproken. In het noorden van Afrika is de situatie nog steeds niet stabiel... Dus, want de Dakar Rally verhuisde in 2009 van Afrika naar Zuid-Amerika... vanwege de toenemende kans van terreuraanslagen. De 38e editie van de race is gisteren van start gegaan in Buenos Aires... en leidt de deelnemers van Argentinië naar Bolivia. De Dakar Rally meidt Peru en Chili onder meer vanwege klimatologische redenen. Dus uh, mensen, liefhebbers van de Dakar Rally, komende weken zit u goed bij RTL 7, als ik het goed heb. Tot zover het nieuws over de Dakar Rally. We gaan eens even een klein beetje naar het oosten toe. Heel klein beetje hoor, de Heemsteedse Dreef. Wie kent hem niets? Ja, en Boudewijn de Groot, die heeft daar een plaat over gemaakt. Hoor je niet zo vaak op de radio, maar wel bij CFM. Hier is de Heemsteedse Dreef. In Amsterdam zwierf ik door dus steden en straten. De grachten, ik ken ze van brug tot brug. Overdag was een leven, slaat slaat verlaten. Ik heb hem gewoond en hoef niet meer terug. Stad. Ik wil daar sterven, en ik zou van haar houden zo lang als ik leef, maar ik heb haar verlaten als een zondige minnaar En loop weer verlief, langs de heen steeds in België.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 Niet leven, dat kan ik alleen. Bij de heep steeds geduldig.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 De heen steeds weer. Zinnen van later, dat toch al hier. Ik hou van dit dorp en zal er niet weg gaan, tot ik al ben en eenzaam, tot ik wankel en ben. Dan loop ik naar de bomen waar ik eeuwig rust vind, de sobere bomen, voorbij de heen steeds verdriet. Dan zitten de feestdagen erop. Stap je morgenochtend in je auto en rij je over de Heemsteedse Dreef. Dat was een de single van Boudewijn de Groots. Jawel, het is half vijf. We gaan uh, aandacht besteden aan het duur van de week. En mocht ik nog rustig na willen lezen? Dat kan op de CFMF. <laughs> ja, ik heb hem juist geplaatst, dus. Goed, we hebben het over Bram. En Bram is een hondje van ruim acht jaar. Hij is nog erg actief. Bram heeft wel uh, nog de nodige training en begeleiding nodig. Zijn, bij zijn vorige eigenaar had hij problemen met kinderen... en soms ook met het aaien door vreemden. Hierdoor kon hij soms ook wel zelfs bijten. Bram heeft een duidelijke voorkeur voor vrouwen. Bram zoekt mensen die hem leiding kunnen geven. Naar andere honden is hij sociaal en speelt hij er graag mee. Met katten die honden gewend zijn. Zou hij wel samen kunnen zijn, want hij kijkt er toch niet echt naar om. Bram is gewend om even, alle, is gewend om even alleen thuis te zijn... maar in nieuwe situatie moet het beel weer, weer worden opgebouwd. Zoekt u een vrolijk maatje om mee te wandelen? Dan wacht Bram op u. En waar verblijft Bram momenteel? Bram verblijft in het Dierentehuis Kennenland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op dierentehuis want ook Bram verdient een thuis. En de foto van Bram, die kan je zien op de CV app Hij staat er uh, sinds een paar minuten op, dus <laughs> dat komt timing, goed uit. Jazeker, timing. jazeker. Ga voor Bram of andere leuke dieren naar het dieren thuis hier en zo voort. The song "For Shaggy and I Need Your Love" it is Michael Jackson. I've <laughs> always wanted a girl oh, just cool. like you. <laughs> Such a piece. Ik denk dat er helemaal wat nieuws. Nee, we moeten nog even wachten. De P.I.T. De single van Michael Jackson. Het is tijd voor golfnieuws. Ja, golfnieuws, uh, luisteraars. Uh, uh, ondanks uh, dat de zaak even stil ligt... is er natuurlijk altijd wat te melden op het, vanaf het golfgebied. Maarten Lefeber zal uh, dit jaar als de bondscoach worden... van de Nederlandse golffederatie, de NGF. De 41-jarige Eindhovenaar zal tevens als speler actief, actief blijven. Het is goed te, co te combineren, liet Lafeber vanuit Orlando weten. Lafeber liet wel weten, ook weten dat deze aanstelling niet betekent... dat hij als speler bezig is aan zijn afscheidstoernee. Absoluut niet. Als ik komend jaar toch weer mijn kaart haal voor de Europese Tour in 2017... zal ik met de NGF om de tafel gaan zitten om te bespreken... hoe we in het volgende jaar dan in het vervolg verder gaan. Maar laat ik daar wel voor opstellen dat ik bondscoach ben voor een langere termijn... en dan praat ik toch over een periode van drie tot vijf jaar. Nou, zoals elke sport uh, uh, hun beste spelers en speelstors uh, in het zonnetje zetten... zo dus ook uh, de golf... Ondanks een tegenvallend seizoen zonder toernooizegen... is Joost Luiten opnieuw uitgeroepen tot golfer van het jaar. Tijdens de jaarlijkse gala van de Nederlandse Golf Federatie in Noordwijk... kreeg de 29-jarige Rotterdammer de award van beste golfer. Sinds 2010 kreeg de beste Nederlandse prof die prijs ieder jaar. Luiten sloot vorig seizoen af als nummer 29 van de wereld. Dit jaar is Luiten weggezakt naar de 84ste plek. De Rotterdammer won in 2015 geen enkel toernooi. Bij de vrouwen werd Christel Bouillon uitgeroepen tot golfster van het jaar. Darius van Driel kreeg een award als grootste talent. En alle golfliefhebbers weten waar ik het over heb als ik het over de Ryder Cup heb. De Ryder Cup is de beste Europese spelers spelen één keer in de twee jaar tegen de beste Amerikaanse spelers. En de Ryder Cup in 2022, dat duurt nog even, gaat naar Rome. Rome is in 2022 gast hier van de Ryder Cup. De tweejarige wedstrijd tussen de beste goals van Europa en de Verenigde Staten. Dat heeft de organisatie van de Europese Tour afgelopen maandag laten weten. De volgende editie van de wedstrijd is dit jaar september in het Amerikaanse Chaska. In 2018 staan beide ploegen tegenover elkaar in het Franse Saint-Quentin de Yvelin. Vlakbij Parijs. De Amerikaanse staat Kohler mag de populaire ontmoeting voor 2020 organiseren. Maar last but not least, Europa heeft de laatste drie krachtmetingen met Verenigde Staten gewonnen. Tot zover het golfnieuws. Dankjewel Albert-Jan, we gaan op naar het gedicht van de dag. Oh. En dat is weer een mooie hoor. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En gisteren hebben we Lex van Horen weer eens gezien. Hey? Ja, hij is even uit zijn winterslaap. Hij heel hè? even uit zijn winterslaap. En ja, toen heb ik eigenlijk een klein beetje beloofd om deze te gaan draaien. Hier is Crowdhouse en Weather with You. Walking round the room, singing store. Dat Lex van Oren in een winterslaap zit. Nou, echt niet hoor. Die tabellen die kwamen maar weer tevoorschijn hè, gisteren. Ja, ja, ja, ja. Wat moet je nou kijken? Zeg. Maar hij begint er zilp al. Ja, dat is waar. De, de vraag dat is, waar. is gewoon heel geïnteresseerd. Hoe gaat het met jou? Als ja, hoe gaat het met je? Nou, een graad of 9,8. Ja. Ja. Ja. Ja. We hadden het over de zeewatertemperatuur hè, op 1 januari tijdens de nieuwjaarsduik. Ja. Ja, wil je het weer van Lex volgen? Ja, het, kijk, het eigen weerbericht van Lex, hè, dat, dat is er even niet. Maar hij houdt wel op zijn website uh, meteopagina.nl uh, allerlei tabellen bij. Dus uh, ja. kan je het weer gewoon blijven volgen. Het nieuwe jaar 2016. En uh, CFM is er ook in het nieuwe jaar natuurlijk uh, weer bij met radio, tv en internet. En het gedicht van de dag wat ook in het teken staat van CFM en 2016. Wat 2016 voor u zal brengen... Dat, dat kan ZFM u niet vertellen. ZFM heeft niet de gave om de toekomst te voorspellen. Wat 2016 voor u zal brengen, dat weet ZFM niet. Goed of slecht, vreugde of verdriet. Maar, maar indien ZFM een toverstaf had... Dan toverde ZFM al het goede op uw pad. Zonneschijn, veel, heel veel liefde... een goede gezondheid en veel vreugd. 2016, een jaar vol romantiek en deugd. ZFM zou toveren alles wat uw hart zou lusten. Want eerder zou onze staf niet mogen rusten. Maar groot, groot is CFM's verdriet. Want een toverstaf bezitten wij niet. En daar CFM ook geen tovenaar is of was... moet CFM het doen zonder Abraka en Hokus Pokus pas. Daarom, daarom wenst CFM u al hier... een heel... Heel gelukkig nieuwjaar, op onze manier. Zie je wenst en hoopt dat in 2016 al uw wensen en dromen, ook zonder onze toverstaf, toch mogen uitkomen. Dankjewel, wel, jan voor het gedicht van de dag. in CFM met de toverstaf. Maar ja, die hebben we niet, hè. Maar laten we hopen het, uh, op het allerbeste voor 2016. Voor CFM en alle luisteraars. Hier is Toveren. Als hij kon toeveren kwam alles voor elkaar. Als hij kon toeveren was niemand de sigaar. Als hij Het huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleef een eeuwig leven, en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsuid. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk. Ik kom over een land mens waar mensen zijn. Iedere... Dat is juist het gedicht van de dag bij CFM. CFM wist u het allerbeste voor 2016. En wil je dit gedicht uh, nog een keer horen? Dat kan op maandag en uh, dinsdagmorgen. Oh. Zo rond de kwart voor elf. Ja, ja, ja dan komt hij weer langs. En dan is de depressie Gerard ook overgewaaid, hè? Ja ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hebben we wel een reactie op gehad trouwens. Ja, nou nog? Ja, dat was, al, <laughs> was wel leuk. Nou, we draaien nog even één plaatje en dan gaan we naar de laatste plaat alweer van dit programma. Hier is Carly Simon en Joris Saufijn. Thank <laughs> you. Ik wil jullie allemaal uh, ja, niet echt uh, meemaken, maar ik gooi de microfoon van half januari open. Oh, als ik een beetje wil heb, dan hoor je hem nee, nog nee, meezingen nee. ook. Jorge <laughs> the Carly Simon en you're so fine. Het zit er alweer op, uh, heer Vos. Ja, maar vergeet u volgende week vrijdag niet, de nieuwjaarsreceptie bij Notiek. Om half acht. Half acht tot half tien. allen van harte uitgenodigd en zondag natuurlijk het traditionele nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha Kerk. En mocht u daar onverhoopt niet naartoe kunnen. Vanaf 3 uur zondag zenden wij het live en integraal ook uit op uw lokale zender. En ook een verslag van de nieuwjaarsreceptie, trouwens. Oh, ja, klopt. Nou, Op de vrijdag. Dus CFM is everywhere. CFM is erbij. En wij zijn nog volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. <hijne> <hijne> Dinsdagmorgen en maak allemaal Heel die tijd. Graag tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Hoi. Doei. doei. Things in Love